uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij het meldpunt vuurwerken overlast is vanavond de 50.000ste klacht over vuurwerk binnengekomen. Volgens de initiatiefnemer van het meldpunt... het Rotterdamse GroenLinksraadslid Bontes... komen verreweg de meeste klachten uit Amsterdam. Afgelopen weekend bleek uit een peiling... dat twee derde van de bevolking voorstander is... van een verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren... Een aantal gemeenten heeft vuurwerkvrije zones aangewezen... vooral bij ziekenhuizen, scholen en winkels. Enkele buurlanden van Zuid-Soedan... hebben rebellenleider Mashar een ultimatum gesteld. Als Mashar niet ingaat op het door president Kier voorgestelde... staakt het vuren, zullen ze ingrijpen. Op welke manier is nog niet duidelijk. President Museveni van Oeganda heeft Machar namens onder andere Ethiopië, Kenia en Soedan... vier dagen de tijd gegeven om op het aanbod van Kier in te gaan. De buurlanden proberen te bemiddelen tussen Kier en voormalig vicepresident Machar... die Kier afgelopen zomer ontsloeg. We zijn bang dat het conflict overslaat. In de kunstverzameling van de Duitse Bondsdag in Berlijn... zijn twee roofkunstwerken gevonden. Dat meldt de Duitse krant Beeld. De Bondsdag wil alleen kwijt dat er twee verdachte gevallen zijn... die verder onderzocht zullen worden. De kunstverzameling van het Duitse parlementsgebouw... omvat zo'n 4000 werken. Sinds vorig jaar wordt onderzocht of daar kunst bij zit... die door de nazi's gestolen is van joden of in bezette landen. Marathonschaatser Sjoerd Huisman is overleden. Hij kreeg afgelopen nacht een hartstilstand... De grootste overwinning van Huisman was in januari 2009... toen hij Nederlands kampioen marathonschaatsen op natuurreis werd. Bij het Olympisch kwalificatietoernooi in het 10 in Heerenveen is vanavond een minuut stilte in acht genomen voor de schaatser. Zoort Huisman was 27 jaar. Het weer, de regen trekt langzaam naar het oosten weg en de wind neemt wat af. Vannacht is het droog met minimaal rond 4 graden. Morgen eerst droog met geregeld zon en een temperatuur van 6 tot 8 graden. En vanaf de middag weer regen en een toenemende wind. Dit was het NOS-journaal. NOS, NOS, NOS Radio Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond. Een mooi Olympisch kwalificatietoernooi kreeg een bizar einde door het nieuws dat marathonstaatse Stuart Huisman plotseling op 27 jaar leeftijd is overleden. Wilt staan. is één ronde. Als eerbetoon aan Sjoerd Huisman. Er werd dus ook geschaatst in Heerenveen de 1500 meter voor mannen en de 5 kilometer voor vrouwen. Mark uit het de schaatsmijl en kan daardoor zijn Olympische titel van Vancouver verdedigen. Ik ben ontzettend, ontzettend dankbaar en ontzettend blij dat, dat ik dit nog in me heb zitten en dat ik daarop heb durven vertrouwen. En, uh, ik, ben, uh, ik ben best wel trots op mezelf eigenlijk. We zijn nog niet versleten. Dus uh, ja, op naar Soshi. Geweldig. Karine Kleibeuker won de 5 kilometer bij de vrouwen. Ze moest minimaal een persoonlijk record rijden om te winnen. En dat deed ze. Ik had een PR van 7.02, dat stond al acht jaar. En uh, ja, ik ben wel wat sterker en fitter dan dat ik toen was. Het gaat, gaat me makkelijker af, dus ik dacht, ja, waarom niet? het en kleibeuken dus zeker van de Spelen. De andere schaatsers met een Olympisch ticket hoort u straks. We, deze, we blikken deze uitzending ook terug op het sportjaar 2013. En we houden u op de hoogte van hoe het gaat... met Formule 1 coureur Michael Schumacher. Dat en meer tot 11 uur in NWS Langs de Lijn. Maar we beginnen in Heerenveen, Want uh, ja, daar bleef ze toch wel een uh, Olympisch kwalificatietoernooi met een dramatisch einde. Aan het einde van de dag werd bekendgemaakt dat marathonschaatse Sjoerd Huisman aan een hartstilstand was overleden. Het slotonderdeel, de massastart voor vrouwen, werd daarom afgelast. fantastisch toernooi met elkaar. Maar er gebeuren ook hele trieste dingen. Er is vandaag een familielid van een van de deelnemers aan de maalstart. Overleden. Daarom hebben we besloten op dit moment met het toernooi te starten. Te stoppen. Ik vraag u toch even te blijven zitten, want als eerbetoon hebben de dames deelnemers gevraagd van de Maastricht of ze één ronde in respect voor het overleden familielid mogen rijden. Ik hoop dat u daarvoor op de tribune blijft zitten. Dank u. Dat was Sjoerd. Dank dat jullie bleven. En in gedachten zijn we natuurlijk... bij de familie van Sjoerd en Mariska. Ja, een ereronde door de deelnemers aan de massastart voor Sjoerd Huisman, die vandaag dus op 27-jarige leeftijd is overleden. De marathonschaatster en inline skater gold als een van de beste sprinters in het marathonpeloton en grossierde in ereplaatsen. Zijn grootste triomf was ongetwijfeld het Nederlands kampioenschap op Natuurreis in 2009. En daar komt Sjoerd Huisman. Daar komt Huisman met Struitinga. Huisman met Struitinga. En wordt het... hoog, oh, ze tikken elkaar aan. En dan wordt het Huisman, denk ik, die Nederlandse kampioen. Ja, Huisman is Nederlands kampioen. Sjoerd Huisman uit de nevenploeg valt op zijn knieën. En neemt uh, in die val nog een aantal andere rijders mee. Ja, dan moet je er wel een show van maken natuurlijk. Uh, ja, in je bed maak je, ben je af en toe aan het nadenken natuurlijk. Uh, dan ga je denken van hoe zal het uh, als ik ga winnen of... Uh, dan ga je wel denken, van wat zullen we er dan van maken? Maar ja, op dat moment uh, ben je eindelijk over de streep. Je hebt de benen vol zitten en ben je blij dat je even kan zitten. Ja, Sjoerd Huisman, Nederlands kampioen op natuurreis in 2009. Dat gebeurde toen allemaal op de Oostvaardersplassen. En dan vandaag uh, het nieuws dat hij is overleden. Sebastian Timmerman in uh, Tialf, Dat moet heel hard zijn aangekomen. Ja, dat is een enorme klap voor de schaatswereld. Dat kun je je voorstellen. En het was een, ja, een bizarre ervaring aan het einde van zo'n toernooi. Een, een, een olympisch kwalificatietoernooi van hoog niveau. Waar de emoties natuurlijk van links naar rechts schieten. Wel of niet naar Sochi. En dan was de 1500 de meter bezig. Sven Kramer in de baan tegen Thomas Krol. En plotseling zag ik een, een stuk of vijf, zes... Um, uh, marathonvrouwen, schaatsvrouwen. Echt totaal overstuur voor mij langsrennen. Richting de bocht waar Ronald en Michel Mulder stonden toe te kijken. Uh, goede bekende van Stuart Huisman. Omdat hij ook uh, veel op uh, de, het inlineskaten actief was. Die zag ik ook meteen naar het hoofd grijpen. Hand voor de mond. En ik, dan voel je, er klopt iets niet. Er is iets aan de hand. En er is iets uh, uh, vreselijks uh, gebeurd. V die 1500 meter is uiteraard uh, afgemaakt, op een gegeven moment afgelopen. En toen viel er een hele rare, enge stilte in Tioff. En iedereen keek elkaar aan. Ja, en toen sijpelde dus het nieuws door, dat werd op een gegeven moment bevestigd door de KNSB... dat uh, Sjoerd Huisman dus aan de gevolgen van een hartaanval is, uh, is overleden, 27 jaar oud... Er zou een uh, NK-massastart gereden worden nog na afloop van uh, de 1500 meter voor vrouwen. Um, een NK-massastart is een mini-marathon over een aantal ronden. Dus veel marathonrijdsters erbij in combinatie met lange baanschaatsters. Uiteraard is die wedstrijd onmiddellijk afgelast door de KNSB. En de vrouwen hebben laten weten dat ze als eerbetoon... ...eerensalut aan Sjoerd Huisman... ...een uh, loze ronde wilden rijden. ere ronde wilden rijden. Dat hebben ze gedaan. Publiek applaudisseerde. Het was allemaal uh, ja, heel, heel bizar om dat mee te maken. En aan het einde van die ronde uh, nam een aantal vrouwen... het voortouw ging voor de restrijden. Een aantal vrouwen onder wie Elma de Vries... Onder wie, uh, ik dacht ook Irene Schouten, Manon Kamminga. hele goede bekende van Sjoerd Huisman. Uh, Gleden op de knieën, met de armen, vuisten gebald. arm omhoog, in de lucht, over de streep. En dat was de manier waarop hij uh, in 2009 op de Oostvaardersplassen... Uh, beroemd werd in Nederland door Nederlands kampioen uh, op natuurreis te worden. En zo uh, gaven zij een prachtig eerbetoon aan de vandaag uh, dus overleden Sjoerd Huisman. Uh, had Huisman een verleden wat zijn gezondheid betreft? Een paar jaar geleden is er wel iets uh, aparts gebeurd. Hij heeft een blackout gehad, terwijl hij in de auto zat. Hij heeft daardoor uh, een zwaar auto-ongeluk uh, gehad. Vervolgens is hij door uh, de hele medische Mallemolen gegaan. En bij mijn weten hebben ze nooit echt exact kunnen uitvinden... Uh, waar die blackout door is ontstaan. Hij is teruggekeerd, uh, is weer gaan sporten, is weer gaan schaatsen. Keerde terug op hoog niveau. Uh, deed mee om de overwinning, kon meestrijden in de marathonwereld... Dus uh, nou ja, er is in het verleden iets voorgevallen. Uiteraard is het heel gevaarlijk om dat dan meteen met elkaar in verband te brengen. Maar uh, er is in het verleden dus inderdaad wel, uh, wel iets gebeurd. Ja. Ja. Um, uh, kan je uitleggen wat voor een Shoot Huisman was? Het was dus een, uh, een rijder die uh, inline skaten met, uh, met uh, uh, marathonschaatsen combineerde. deed al een paar jaar mee toen dat Nederlands kampioenschap kwam. Uh, kun je wellicht nog wel herinneren, dat was dat eerste NK sinds hele, hele, hele lange tijd. Het Nederlands kampioenschap op natuurreis van, van 2009 was het eerste sinds 1997, sinds twaalf jaar. Um, en dat won hij dus voor Arjan Stroetinga en Roy Boeven. Flamboyante jongen wel, hè? lange, lange blonde manen. Kwamen altijd onder zijn, uh, onder zijn pak, onder zijn, zijn shirt, onder zijn helm als hij aan het inlijnsketen was. Kwamen uh, vandaan. Uh, het was een buitengewoon aardige jongen, sympathieke jongen... die altijd uh, in was voor een goed gesprek als je hem tegenkwam op of, uh, of naast de baan. Um, nou ja, zijn zus, wel bekend ook, Mariska Huisman... combineert ook het marathonrijden met het, uh, met het lange baan schaatsen. Dus uh, het was een, een bekend en graag geziene persoon in uh, de marathonwereld. Dus dat, uh, ja, je begrijpt dat iedereen, iedereen... in Tiof helemaal verslagen was. Dan de reactie van uh, Michel Mulder, die Sjoerd Huisman goed kende... Vanuit het inline skaten. Nieuw staat in de schaatswereld in als een bom. Uh, wat betekent het voor jou? Tja, een maatje was het. Ik, uh, ik zat altijd bij hem op de kamer vroeger met, uh, met de Europese kampioenschappen, Skileren, wereldkampioenschappen. En, uh, het was gewoon uh, zo'n fijne vent. Uh, ik weet zeker dat hij aan het kijken was. Ja, ongelooflijk. Enorme schok door de schaatswereld. Hoe groot is dit verlies voor, voor de Nederlandse schaatssport? Nou ah ja, hij was, gewoon, hij was vorige week alweer tweede. En uh, als je ziet waar hij vandaan kwam, hoe hard hij al gevochten had. En, ja, als een bom. Was er uh, een voorgeschiedenis? Iets, iets dat zou kunnen wijzen op dat het mis kon gaan? Nee, voor zover ik wist uh, was hij gewoon weer helemaal gezond en... Uh, uh, ja, nou goed, als je tweede kan worden op een marathon dan... Uh, ja, dit, dus, dit, dat, nee, ik, ik, ik wist nergens van in ieder geval. Ja. Heeft dit nog een effect op hoe jij dit uiteindelijk gaat ervaren? Ja, dit, uh, ja, dit, dit, dit zijn uh, dingen die, uh, die alles weer... Uh, dan sta je ineens weer met twee benen op de grond. Dat, uh, dat dit op de ijsbaan allemaal zo relatief is... En, uh, en ik weet, zo kun je niet altijd verder, maar ja, nu, uh, nu kan ik even nergens anders aan denken. Sterk. Michel Mulder tegen collega Erik van Dijk. Goed, uh, Sebastian, het ging natuurlijk allemaal om het Olympisch kwalificatieternooi uh, uh, vandaag. Ja. Zet toch even de feiten van vandaag op een rijtje. Uh, nou, Mark Tuitert, die uh, wint de 1500 meter en daarmee kwalificeert hij zich uh, definitief voor de Olympische Spelen van Sochi. Gisteren was hij al derde geworden op de 1000 meter, maar was afhankelijk van de uitslag van de 1500 meter van vandaag. Nou ja, en dat, dat afhankelijke dat maakt hij op de enige juiste manier goed door gewoon zelf te winnen en daardoor geen enkele twijfel meer te laten bestaan of hij uh, wel of niet naar Sochi mag. Dat gaat hij dus als winnaar van de 1500 meter en omdat hij dus gisteren derde werd op die duizend rijdt hij die afstand ook. Koen Verwij wordt tweede. Uh, misschien een beetje tegenvallend. Aangezien Koen Verwij de topfavoriet was. Nederlands kampioen. Wereldbekerwedstrijd gewonnen dit seizoen. Maar uh, rijdt niet eens zoveel langzamer als op, de, op dat Nederlands kampioenschap. En gaat als tweede man mee uh, op de 1500 meter. Dat is zijn enige afstand die hij gaat rijden in, uh, in Sochi. Stefan Groothuis had al de duizend meter op zak. Wordt derde op de 1500 meter. En gaat dus die afstand ook rijden. En daardoor valt Kjeld Nuis buiten. De boot. Die werd vandaag vierde, maar dat is niet genoeg om bij de tien namen te komen van de Nederlandse mannen die naar de Olympische Spelen gaan. Daar staan dus uiteindelijk Mark Tuitert en Koen Verwij wel bij. Zij komen er vandaag bij, gaan dus met Kramer, Bergsma, Michel Mulder, Ronald Mulder, Stefan Groothuis, Bob de Jong en Jan Blokhuizen en Jan Smekens. De Nederlandse herenvertegenwoordiging zijn bij de Olympische Spelen in Sochi. En dan tot slot de vrouwen, want ook daar is het lijstje inmiddels bekend. Daar is het lijstje ook bekend Na de 5 kilometer van vandaag. Die uh, wordt gewonnen door Karin Kleijbeuker. Uh, deed in 2006 mee aan de Spelen van Turijn. Heeft zich daarna gericht op het uh, marathonschaatsen heeft daarna het lange baan weer opgepikt, ook daarbij. En wint de 5 kilometer voor Irene Wust. dat was een verrassing. Drie vrouwen trouwens onder de zeven minuten, dat was bijzonder goed. Want ook Yvonne Nauta, die er als derde bij komt, reed binnen de zeven minuten. Kleibeuker, Wust en Nauta rijden dus de 5 kilometer in Sochi. Als we dan daar de balans op gaan maken, Irene Wust gaat, Lotte van Beek gaat... Antoinette de Jong, Jorien Termors, Kleibeuker dus... Leenstra, Margot Boer, Yvonne Nauta en Laurine van Riesen. En voorlopig nog Anouk van der Weijden. Maar we herinneren ons nog die wissel op de drie kilometer van de Weijden... tegen Yvonne Nauta. We gaan morgen horen of daar de KNSB nog wat aan gaat doen of niet. Of er een eventuele skate-off komt uh, tussen Yvonne Nauta... die gehinderd werd uh, door Linda de Vries en Anouk van der Weijden... die uiteindelijk net ietsje sneller was dan Yvonne Nauta of niet... Als er geen skate komt, blijft dus de ploeg zoals ik hem nu genoemd heb... en dat betekent dat Thijsje Oenema en de Gerritsen buiten de boot vallen. Als er wel een skate komt, zou Yvonne Nauta door die skate te winnen... en ervoor kunnen zorgen dat haar ploeggenote Thijsje Oenema... alsnog mee mag naar de Olympische Spelen van Sochi. Dat is, na vijf dagen schaatsen eigenlijk nog het enige vraagteken. En het antwoord op die vraag komt morgen om 12 uur... bij de persconferentie van de Kranus B, als de ploeg bekend wordt gemaakt. Oké, okay, goed. Dankjewel, Sebastian Timmerman vanuit Herenveen. Uh, Michael Schumacher vecht voor zijn leven. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1... ligt met een schedeltrauma in het ziekenhuis in Grenoble. Hij wordt sinds een zware ski-ongeval van gisteren in coma gehouden. Dat vertellen artsen tijdens een persconferentie. Hij est in een coma artificiel. Hij uh, is. En hypothermie, il a des traitements qui visent à limiter au maximum la réaction d'œdème cérébrale dont a parlé mon collègue Chavardès, et qui entraîne une augmentation de la pression intracrânienne importante. Oftewel, zo of vertelt deze arts, hij wordt kunstmatig in coma gehouden. Zijn temperatuur wordt laag gehouden om de hersenen zo min mogelijk te belasten. Want de druk in de hersenen is erg belangrijk. Ik ga erover praten met Tim de Witt, dus onze correspondent in Duitsland. Dag Tim, goedenavond. Wat is het laatste nieuws uh, wat jij hebt vernomen daar? Nou, ten opzichte van vanmiddag is er niet zo gek veel veranderd in de situatie van Schumacher. Hij ligt nog steeds in, in coma. Artsen bekijken zijn situatie nu van uur tot uur. Dat is in deze, in deze eerste dagen na zo'n ongeluk ontzettend belangrijk... Want mocht hij de eerste 48 uur weten te doorstaan... dan is de kans op een eventueel herstel ook het grootst. Kortom... Er komen nog echt, een, ja, echt hele spannende uren aan voor, voor Michael Schumacher. Nou ja, morgen horen we waarschijnlijk weer meer. Aan het einde van morgenochtend zal er weer een persmoment zijn in het ziekenhuis in Grenoble. Dan zullen we net als vandaag weer een aantal artsen achter een hele serie microfoons zien zitten die dan weer een korte update zullen geven over de laatste gang van zaken. En daarnaast de Franse justitie doet op dit moment onderzoek naar wat er nou precies gebeurd is op die piste daar in Miribel waar het on ongeluk is gebeurd. Hoe heeft hij nou met Zo'n enorme vaart of piste. Hij bevond zich tussen twee pistes in op dat moment met zijn hoofd op een rots kunnen klappen. Nou ja, hopelijk komt ook daar dus uh, snel meer duidelijkheid over. Ja. Op de persconferentie uh, uh, werd al gezegd dat hij kunstmatig in coma werd gehouden. Ik kan me voorstellen dat er in Duitsland dan, naar aanleiding van die persconferentie, enorm wordt gespeculeerd. Of valt het wel mee? Nou ja, dat valt wel mee. Kijk, wat die artsen uh, vertelden is... veel meer kun je denk ik ook niet vertellen op zo'n moment. Het is heel moeilijk aan te geven hoe die situatie zich ontwikkelt. Dat, dat uh, benadrukte ze ook voortdurend. Ze zeiden alleen maar dat de situatie uh, kritisch is. Ja, kunstmatig in coma wordt gehouden. Eigenlijk is het een soort lange narcose waar hij zich uh, dus in bevindt. En je vertaalde net al even die, die arts die we net hoorden. Zijn lichaamstemperatuur wordt dus laag gehouden... om op die manier ervoor te zorgen dat zijn hersenen... zo min mogelijk werk hoeven te verrichten. Ja, en veel meer kunnen ze op dit moment ook niet doen begreep ik een beetje wel. Dat is ook wel een beetje de reactie die je in Duitsland hoorde... op wat de artsen zeiden. Want uh, ja, wat ze nu hebben gedaan is, is normaal wat je doet. En ja, op dit moment is het nu vooral zaak... dat zijn lichaam het op moet pakken. Dat is het belangrijkste. En, maar ja, helaas waren daar vanmorgen... in elk geval nog weinig uh, aanwijzingen voor. Nou, ja, het enige wat wel heel erg duidelijk werd... wat de artsen ook zeiden... is dat als hij geen helm had gedragen... ja, dan had hij het sowieso niet overleefd. Die helm, uh, hoorden we vanavond nog... is helemaal verbrijzeld teruggevonden. Wat er dan wel weer op dat staat... Echt met een enorme snelheid en een het heeft gemaakt, echt met zijn hoofd vol tegen een rots, is geslagen. Kortom, uh, ja, uh, hoe dat precies heeft kunnen gebeuren, dat weten we dus nog niet. Maar hij heeft dus waarschijnlijk toch wel wat risico genomen op de ski's. Ja. Hoe is er in Duitsland gereageerd op dat ski-ongeluk? Ja, de hele dag merk je al een stortvloed aan reacties werkelijk. Het is echt ongelooflijk, met name natuurlijk van zijn fans. Duizenden, tienduizenden mensen zag ik vooral op Twitter, op Facebook reageren. Soms ook echt heel emotioneel. Ook bijvoorbeeld in het dorp waar hij is opgegroeid in Duitsland Die Kerpen. Dat ligt vlakbij Keulen. Ook daar zag je mensen die bijvoorbeeld met hem op school hebben gezeten... of nog met hem in een voetbalteam hebben gezeten langskomen. Echt hele emotionele reacties kwamen er voorbij. Mensen die zeiden dat ze toch het gevoel hebben alsof een familie lid nu voor zijn leven vecht. Uh, mijn jeugdheld ligt in coma. Zag ik bijvoorbeeld nog iemand op Twitter zetten. En velen zeggen ook, ja, hij heeft al best wat meegemaakt in zijn carrière aan ongelukken. Dus ook deze strijd zal hij hopelijk uiteindelijk wel winnen. Nou ja, daarnaast uh, ook heel veel prominente uh, Duitsers die van zich hebben laten horen. Boris Becker uh, bijvoorbeeld. Lucas Podolski, uh, De aanvaller van Arsenal, die ook een goede vriend van hem is trouwens. Uh, uh, kwam voorbij en uh, betuigde zijn medeleven. En ook uh, de huidige Formule 1 kampioen, Sebastian Vettel, die hem goed kent. Die uh, trouwens nog vertelde dat hij vroeger een poster van Schumacher aan zijn muur had hangen als klein jongetje. Echt enorm tegen hem opgekeken altijd. Ja, ook hij liet weten echt in shock te zijn door alle berichten. En zelfs uh, de bondskanselier van Duitsland, Angela Merkel, uh, die liet vanmiddag van zich horen. Via haar, woordvoer, uh, via haar woordvoerder weliswaar, maar zei ze toch uh, diep geraakt te zijn door wat er met Schumacher is gebeurd. Betuigde ook haar diepste medeleven met de familie. Kortom, het geeft wel aan uh, met wie we te maken hebben. Het is natuurlijk echt een hele grote sportman uh, in Duitsland. Zeven keer wereldkampioen worden van de Formule 1, dat is natuurlijk ongelooflijk. De record, Weltmeister, wordt hij ook altijd genoemd in Duitsland. Nog nooit deed iemand hem dat na. Dus ja, ik ga er vanuit, zolang hij daar ligt in het ziekenhuis in Grenoble, zullen die steunbetuigingen wel blijven komen. Ja. En zijn vrouw en kinderen zijn bij hem in het ziekenhuis? Hè? Maar dat zijn ook volgens mij de enige, want verder komt er helemaal niemand in. Ja, klopt. Ja, die, dat hebben ze ook aangegeven in een verklaring. Ze willen ook echt uh, iedereen even op afstand houden. Uh, zijn vrouw uh, heeft twee kinderen uh, daarnaast. Ja, die lieten in een hele korte verklaring vanmiddag nog weten... dat ze echt privacy willen. Uh, ze hopen ook dat de media dat begrijpt. En natuurlijk snappen zij ook wel dat de belangstelling... ontzettend groot is voor de situatie van Schumacher. Maar ja, ze hopen wel dat de pers een beetje op afstand uh, blijft. En nou ja, ook zullen de artsen uh, niet al te gedetailleerd ingaan op zijn situatie. Daar heeft de familie uh, om gevraagd in het ziekenhuis... Dus uh, ook daar uh, is privacy natuurlijk uh, de reden voor. Dus nee, inderdaad, uh, hoe hij er nu bij ligt, uh, kan hij natuurlijk ook geen bezoek hebben. Maar verder dan zijn vrouw en zijn twee kinderen gaat het niet. Goed, dankjewel Tim de Wit vanuit Duitsland over uh, de situatie rond Michael Schumacher. Ja, we blikken uh, deze uitzending ook regelmatig terug op het sportjaar 2013. De hoogte en de dieptepunten. Deze man, waar we mee beginnen, had vooral succes. Hij schreef geschiedenis in het lange baan schaatsen... voor de zesde keer Europees kampioen allround... voor de zesde keer wereldkampioen allround. Er is geen betere schaatser dan hij. De 27-jarige Fries. Geboren en getogen in Heerenveen. Een kind van Tialf, Sven Kramer. En zijn invloed reikt verder dan het ijs alleen. Sinds dit jaar is Sven Kramer ook de man... die de voorzitter van de schaatsbond ten val kan brengen. Daarom de almachtige Sven Kramer. Nog één rit resteert op het wereldkampioenschap Allround bij de Mannen. Het 109e wereldkampioenschap Allround bij de Mannen. Ze gaan zo klaarstaan. Sven Kramer tegen Ivan Skorev. In alle kampioenschappen die hij heeft gereden, heeft hij altijd nog wel eventjes laten zien op de 10 kilometer van wie nou echt de echte kampioen is. Gecalculeerd rijdt Sven Kramer op dit moment op de 10 kilometer. Maar als ik dan toch kijk eventjes naar Sven Kramer, hij rijdt nog heel erg ontspannen, hij rijdt rustig. Ha, ha, ha, dat kan toch makkelijk. Sven is natuurlijk wel iemand die heel goed kan rekenen, die precies weet hoe hard hij moet rijden. Uh, je staat er gewoon hartstikke goed voor en je, je weet dat hij in de laatste ritje zit, dus dat je het overzicht hebt. En daardoor kan hij nu berekenend rijden. Maar ik snap niet waarom hij nu gewoon eventjes ietsje harder gaat rijden, dat hij iets meer mag heeft. Ja, je wil eigenlijk ook niet te veel pijn leiden, want ja, weet je, het, je staat er gewoon prima voor. Ja. <tie> Waarom moet het nu weer zo spannend worden? De zegen op uh, Dukko wordt nitter dan we gedacht hadden. Zouden er dan noorden zijn die denken van: nou, Kukko die kan die kramer nog wel voorbij? Ja, ze hebben wel aardig wat op. dus Misschien denken ze wel, ja. Sven kramer, laat maar even een rondje 29 zien. Al is het alleen maar voor publiek. Daar komt die versnelling die Erwin Wennemars wilde. Hij laat het nog eventjes zien in de laatste twee ronden van zijn 10 kilometer. Ja, hier rijdt gewoon de nieuwe wereldkampioen. Hij pest nu het laatste beetje eruit om de 10 kilometer voor zich op te eisen. De man die het allrounder zo verschrikkelijk beheerst, al jarenlang. En hij laat hier zien dat hij ook die 10 kilometer nog pakt. Zoveel eergevoel heeft hij wel. Is hij de beste schaatser aller tijden? Absoluut. De historie geschreven door Sven Kramer. De wereldtitel die komt er. Door voor de zesde keer een uniek feit in zijn carrière wereldkampioen allround te worden. Zes keer wereldkampioen. Nummer zes heeft nog nooit iemand gehaald natuurlijk. En uh, nou, dat is stiekem nog wel heel leuk. Zijn zesde titel is binnen. Wereldkampioen allround. En Sven Kramer is nu gewoon de allergrootste, goze, goze. Groot vertoon van macht. Macht. macht crisis in de schaatsbond. Na ongezouten kritiek van topschaatser Sven Kramer... op het beleid van het bestuur van de schaatsbond... en met name voorzitter Doekle Terpstra. Ja, terwijl jij aan het trainen was de afgelopen weken, maanden... Sven, is er een hoop gebeurd in de schaatswereld. Was er een hoop te doen. Hier op deze grond moet het komen. Het nieuwe nationale schaatscentrum in Almere. Almere Poort. Waaronder het gedoe over de ijsbanen. De ijsbanen kwestie natuurlijk. De KNSB, de schaatsbond dus en ook het NOC NSF verkozen Almere boven Zoetermeer en Heerenveen. Voor die ene hele mooie ronde hier in Tijalf. Ja, Dat dit soort beelden in de toekomst niet meer vanuit Thialf komen doet pijn in Friesland. Mijn emotie ligt natuurlijk wel bij Thialf. Er liggen grootse verbouwingsplannen klaar voor de ijsbaan. Maar te vergeefs. En daar balen ze flink van. De ijsbaan is daar nog maar een klein onderdeel van het hele beleid. En waar ze uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn. Weet je. Ik heb Sven een en ander gevraagd om te reageren. Hij heeft nog nooit ergens op gereageerd. Kramer die, uh, vindt het bestuur niet competent. Bijvoorbeeld noemen teruggave World Cup. Ja, weet je. Dat mensen daarmee wegkomen dat vind ik, vind ik gewoon onacceptabel. Het gaat om selectieprocedures, het gaat om de A-status en de B-status van de America teams. En ja, daar moet gewoon een keer een klap op geven. Ja. Op het moment waarop de, de, de, de icoon van de sport vindt dat bestuurders niet competent zijn. Sommige mensen zijn gewoon niet competent genoeg. Ja, en dat is heel zielig. Iedereen is daarmee geschoffeerd. Of heel zielig, weet je, daar kunnen die mensen niets aan doen. Maar ze zijn niet, niet, niet op de juiste plek. Als ik jou zo hoor, dan uh, heb je niet veel vertrouwen meer in Doekle Terpstra. Het is niet groot in ieder geval, nee. Het is niet groot in ieder geval, nee. Het is niet groot in je uh, Ik heb wel eens fijnere momenten bij gemaakt. Het werd niet ter teruggenomen. Nee, ik, ik heb er absoluut geen spijt van. Nee, tegen Maar op Terpstra aankondigde af te treden, uh, dan is dat niet alleen een oordeel van de sporter, maar dan heb je daar ook een conclusie aan te verbinden. De afgetreden voorzitter, Doekle Terpstra, die zei... De bestuurder is altijd dienstbaar ten opzichte van de sporter... en moet zich altijd ongeschikt maken aan het belang van de sporter. Vind je dat je te ver bent gegaan? Nee, ik heb, ik heb mijn statement gemaakt. Ik denk dat het, dat het, dat het goed is geweest. En nu is het aan andere mensen om te doen wat ze ermee willen doen. Groot vertoon van macht. Macht, macht. macht. Ja, Sven Kramer... De Almachtige, zeggen ze ook wel eens. Goed, En dat hebben we vandaag ook weer gezien... of in ieder geval de afgelopen dagen weer gezien hoe goed hij is. Zometeen blikken we nog terug op de Tour van dit jaar. We blikken terug op het WK Zwemmen, op het WK Veelrennen... maar natuurlijk ook het voetbal komt voorbij. Want het voetbaljaar 2013, daar kunnen we heel veel over zeggen... Arjen Robben voor Bayern München, matchwinner in de Champions League finale. Oranje, dat zonder Louis van Gaal kinderlijk eenvoudig... zich kwalificeerde voor het WK. En in de eredivisie was het weer Ajax dat kampioen werd... Maar 2013 was vooral ook het jaar van PSV. Zij het niet op de manier waarop de club dat gehoopt had. In het jaar van het eeuwfeest waren de verwachtingen in Eindhoven hoog gespannen. Het moest een jaar worden van Brabantse gezelligheid en euforie. Maar het zou allemaal anders lopen. Luistert u naar het rampjaar van PSV. Het geluid wat u nu hoort uh, komt uit het PSV-stadion. Waar PSV zijn 100-jarig bestaan. Uh, ja, dat zegt eigenlijk genoeg: 100 jaar PSV. Als je kijkt, uh, de hele. Rits achter elkaar met hoofdpunten. En, uh... en dan denk ik aan Brabant, vandaar wat nog ligt. De gemoedelijkheid was sowieso, uh, zo zo. daar hebben we altijd heel sterk in gespeeld. De uitdaging van het familie, familie zijn. Iedereen komt hier ook heel graag. En dan denk ik aan Brabant, vandaar nog ligt.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 dit mee, nog mee had gemaakt, die is honderd jaar geworden, dan had hij meteen gezegd, die jongen die krijgt never, never, nooit geen PV-shirt meer aan. het verdedigen van PSV, zorgt ervoor dat de bal een beetje blijft hangen. Tot mijn... Uh... Goede droevenes moet ik gewoon zeggen dat Ajax eigenlijk beter was. En daar komt uh, weer een kans voor Ajax in het doelpunt. Doelpunt van Siktorson. Feindelijk. Ajax weer op voorsprong. 2-1 in de 51ste, 52 ste Ja, weet je, op een gegeven moment uh, ben, je, ben je er bijna ook gewoon klaar mee. En weer staat Ajax op voorsprong. Maar wat vooral toch opviel na die 2-3 nederlaag, was geen boosheid. Meer gelatenheid, berusting in Brabant. Nee, vest toch. Voor iedereen is het over, eigenlijk wordt kampioen. Het staat vast. Rob de wit geeft de Stalen Sien de Jong.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 Ik ben iemand die graag bewust stapje voor stapje de weg uh, bewandelt. Uh, Dames en heren, PSV predikt niet de revolutie. Kampioen worden is niet altijd het doel. Maar wens de evolutie met een flinke trap een stuk vooruit te brengen. Het doel van PSV is kampioenwaardig zijn. Conclusie uh, een harde hoofd. De directie van PSV en de Raad van Commissarissen uh, hebben een keiharde kritiek te verduur gekregen van het Forum PSV.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 En de leidersweg van PSV duurt voort. Het is gewoon uh, schandalig dat je van topclub met een P, topclub met een B wordt. PSV in de laatste negen officiële wedstrijden slechts één overwinning. Je voldoet niet aan, uh, aan, aan, aan de... Plicht van de supporters, hè. PSV die wil bovenin meedraaien als je dan 10 staat, het begrip voor een crisis dan hebben zij het recht zich te gaan roeren. Dus het is niet raar dat hun zich uit. Ze zijn te weinig gedreven en twee punten uit de laatste vijf wedstrijden, dat is crisis bij een topclub. Het wordt de martelgang in dit jubileumjaar. 6-2 ja. Niemand werkt meer achterin bij PSV, de handboek is al lang gegooid. Ja, die, die, die kleine dingen, die details waardoor je een doelpunt tegen krijgt, die moeten eruit. En de cijfers worden nog roder. Als je wilt winnen, moet je ze ook zelf tegen aan net aanschieten. Dat is, uh, dat is ook van groot belang. En dit is natuurlijk wel een mooi gebaar wat de spelers doen. Ze gaan naar de eigen aanhang, vangen daar de steun en het wordt gewaardeerd. Ja, de supporters hebben vooraf aan de wedstrijd met alle supportersverenigingen bij elkaar hebben ze... Uh, nou, ons ook warm hart toegedraaid. Ja, maar wij verwachten gewoon dat er iets gebeurt zodat we in de stop. En hoe is het met uw PSV hard op het moment? nog goed. Dus uh, dat bloedt niet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Eendraag, maak maar. De liefde voor de club wordt er niet minder op. Nee, die is één keer En dan denk ik aan Raban. Daar nog ja, het rampjaar van PSV in onze terugblik op 2013. De montages zijn trouwens gemaakt door Edwin Cornelissen. Het voetbal laten we achter ons. We gaan naar het wielrennen, want het wielrennen kreeg in 2013 nieuw Elan. Rabo stopte, Belkin kwam, Geesink ging knechten en Mollema werd kopman in de Tour de France. Het zou een gedenkwaardige ronde van Frankrijk worden. In de honderdste editie leefde Nederland mee met een nieuw duo. Bouw en Lau. Want Laurens Ter Dam en Bouke Mollema konden mee met de allerbeste en hielden de podiumdroom lang levend. Maar bovenal zetten ze het wielrennen weer eens positief op de kaart, en dat kon de sport wel gebruiken na alle dopingschandalen... en de ultieme bekentenis van Lance Armstrong bij Oprah Winfrey. Hij behaalde de ene na de andere toerzegen. Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Lance Armstrong, de beste wielrenner uit de geschiedenis. Yes or no? Tien jaar lang ontkende hij dat er doping aan te pas was gekomen. Was one of those banned substances. EPO. Yes. Maar nu zou hij bij Oprah Winfrey alsnog hebben toegegeven. Did you ever use any other banned substances like testosterone, uh, cortisone or human growth hormone? Yes. Dat er al die jaren sprake was van vuil spel. And I'm sorry. And I'm sorry. And I'm sorry. Armstrong, praat niet meer. Laat ons even onze eigen dingen doen. En vooral de renners die hier aan de start staan. Morgen straks op Corsica de 100 ste editie van de Tour de France. Het is in ieder geval een koninklijke aanloop voorlopig nog naar de massasprint. En dus kan er een sprint gaan worden. Ja, het is Kittel. Kittel die went hier de etappe. Kevin, Kevin is, mis. Kevin is. Met de 24ste zege klopt hier Boasson, Haken. Grijpel voor Sagan. Grijpel 1, Sagan 2. 1 Peter Sagan na drie tweede plaatsen heeft hij een wit zege te pakken. Nee, nee, die beelden wat ik uh, nu zie over hoe uh, die sprint werkelijk uh, met Kevin is gegaan, is uh, echt ongelofelijk. Ja, dat was Kevin uh, Dish, joh. Met een uh, elleboog. Kevin Dish rijdt Tom Velen vol van de fiets af. En bam. Ja, wat hier gebeurt. Wat gebeurt er met jou in de laatste paar honderd meter? Ja, onderuit gereden, zoals je waarschijnlijk op de camera gezien hebt. Door Kevin Dis in dit geval. Yeah. Dit was een ordinaire elleboogstoot. Ja, Tom is, uh, is behoorlijk boos en behoorlijk geschaafd. Heb je veel pijn? Een douche zal, uh, zal zo het ergste zijn. Ik, ik heb geen woorden voor eigenlijk. Na nagenoeg vlakke eerste week stond vandaag de eerste bergetap op het programma. Ja, want nu gaat het gebeuren hoor. Want Christopher Froome rijdt weg. En ik zie dat er problemen zijn voor Alberto Contador. Alberto Contador eet zwart brood. En dan gaat Tendam die wegrijdt bij Contador. Ja, dat we dat mogen meemaken eigenlijk. Ja, laat ons stijg hebben over jezelf uit vandaag. Ja, ik ben natuurlijk wel blij met uh, mijn benen van het moment. Mollema, Mollema is <laughs> helemaal voren geleden. Fantastisch gedaan! Maar de ritzegen is natuurlijk al lang weg en de toerzegen misschien ook wel. Want wat is Vroom oppermachtig? Een aanval op Nure Zandjok, wat is hij er blij mee. It's a long way to Paris, but... Is het door decided yet? It's a long way from being decided. Hoe is het mogelijk? De Nederlanders. Wauke Mollema 4. Ik heb er nooit eerder zo afgezien, denk ik. Uh... Diepe buiging. En Laurens ten Dam. Chapeau, chapeau, chapeau. <laughs> we liggen niet op de kamer zoals rookstoeidussen, maar <laughs> <laughs> <laughs> vooralsnog staan we er heel goed voor. Best geklasseerde Nederlander. Wauke Mollema op de vierde plaats. al dagen aangekondigd, maar daar zijn ze dan. We hebben de waaier. Eindelijk is het zover. De waaier. kind is vanaf het begin alert. Ja, Mollema was enthousiast en Dam was enthousiast. Ja. En dan, uh, toen hadden we gewoon van, nou dan gaan we ervoor. Dus een eerste groepje weg en Mollema en Tendam zitten erbij. Het is er dan pech voor Alejandro Valverde. Die rijdt op dit moment lekker. De nummer 2 van het algemeen klassement. Hij heeft natuurlijk pech dat hij daar uh, op zo'n moment lekker rijdt, Maar goed, dan gaan wij ook niet meer wachten. Op dat moment rijdt Belkin hard op kop en de ploeg houdt daar niet mee op. Deze zet lijkt mij. Uh, ik denk dat we trots mogen zijn. Maar Van Verder gaat strijdend ten onder. Ja, ik mag Van Verder wel. Ik bedoel, hij we heeft wel contact in de Ik vind het heel kut voor hem. En gaat zijn tweede plaats verspelen aan een ontketende Bouke -mollerman. Ja, er kan een hele dikke krul door deze dag. Ja, zij krijgt hem tot dag. Hij en iemand anders: Christopher Froome. Na de Mont Ventoux. De Mont van Daar gaat hij. Daar gaat hij. Chris Froome op een licht verzetje. Maar Contador volgt heel makkelijk. Nou. Froome die geeft vol gas zeg, En dan moet de Contador mee. En kan Contador. Nee, Contador redden. het <laughs> niet. Au, au, au. au. Daar was het. Goh. Toch breekt. En Froome is weg. Christopher Froome komt nu over de streep. Eén handje omhoog inderdaad. Het lijkt net of hij niet geleden heeft. Ongelooflijk, ongelooflijk. Ja. Ik ben niet echt tevreden over mijn tijd. Hier komt Bouke Mollema, u hoort het publiek. De tiende tijd tot nu toe. En ja, dan verlies je meteen al een minuutje eerste klim. Wat doet Plusser van Vroom nu? Oei, oei, oei acht seconden en 82 honderdste sneller dan de Alberto Contador. Dat is de conclusie? Wat, wat zie je nu? Ja, dat ik twee plekken gezakt ben in het klassement. De best geclasseerde Nederlander is nog steeds Bouke Mollema. Staat nu vierde. Nou, in ieder geval niet een topdag. En, uh... en Laurens de Dam zakt ook een plaatsje naar plaats zeven in het algemeen klassement. Ook de Alpe d'Huez is weer in het schema opgenomen. En het bijzondere van die etappe zal zijn dat de Alpe d'Huez die dag twee keer moet worden beklommen. In dat eerste peloton moest Laurens dan er als eerste vanaf op de tweede beklimming van de Alpe d'Huez. En ook Bauke Mollema had het moeilijk. En Mollema moet eraf. Noordhoog die kijkt achterom van joh, kom op. Maar dat is geen gunstig nieuws voor die Nederlanders. Ja, ik had gewoon niet, niet een goede dag. Wij zoeken nu naar Mollema, die zit ook achter in die groep. Ja, goed, dan weet je dat het dat lastig wordt. Mollema is natuurlijk al twee weken geweest aan het aanklampen. Ik moet zeggen, ik ben nog blij dat ik 60 uh, blijf staan uh, na vandaag. Want Rolamadi uh... is ook aan het lijden. Daarna is het alleen nog maar belangrijk om te zien... dat de Tour wordt gewonnen door de man in het midden, in de gele trui. Voor deze gele trui was in Kenia zijn reis begonnen. Elke dag was anders, met regen, goed of slecht in de bergen. Niemand anders dan Christopher Froome is de beste met hoofdletters geschreven. De Brits. Chris Froome is de beste van de Tour van 2013. Ja, de Tour van 2013 in een uh, notendop. Zometeen het WK wil rennen. Eerst uh, de WK zwemmen. Want uh, sinds Londen vorig jaar... hoort Ranomi Kromowidjojo Jojo definitief thuis... in het rijtje van grote zwemhelden een jaar na de spelen, moest blijken wat die status nu eigenlijk waard is. De Olympisch kampioen op de 50 en de 100 meter vrije slag... trad na maandenlange afwezigheid weer in het strijdperk... Te, tijdens het WK in Barcelona. De 12.000 toeschouwers in Palau San Jordi... kregen een fascinerend titanenstrijd voorgeschoteld... tussen de zwemkoningin uit Sauward... en haar uitdaagster Kate Campbell uit Australië. De temperaturen liepen op in Barcelona. Zoals ook het najaar in Zwemland wat hoge drukgebieden opleverde. En dan gaan wij snel naar het WK. Zwemmen in Barcelona, want ze komen al de hal in Ranomi kromo Jojo en Femke Heemskerk. Ze zwemmen de finale 100 meter vrije slag. Derde van boven, kromo Jojo, daaronder Sjeustrem. En in baan 5, Campbell. Kate Campbell uit Australië. Zij is de topfavoriet, het was altijd al een goede zwemster, Campbell. Ik heb haar altijd wel bestempeld als een van de beste, zo niet de beste vrije slagzwemsteren van Australië. Veel pech gehad in haar carrière. Ze kreeg te maken met blessures, met een klierziekte. En... Het voelde als ik een heel had. Maar Maar dit seizoen is ze fit en loopt alles perfect. Ik heb veel vertrouwen. Ze is lang, ze heeft een fenomenale techniek. Met het kamp Chromo Jojo, als ik dat zo mag omschrijven... heeft iedereen uh, Campbell aangewezen als favoriet. Dus als er iemand uh, de, degene is om te verslaan, dan is het Kate Campbell. En uh, wat gaat deze finale opleveren? Daar is Ranomi Kromo-Ijojo inderdaad. Uh, Zwaait even naar het publiek wat zeer stoïcijns. Toch moeten we ook reëel zijn. Ranomi heeft een ander seizoen gehad als Kate Campbell. Ze is heel laat begonnen met trainen. Maar wel een seizoen waarin er puntjes op de i zijn gezet wat betreft de start. She's a dual Olympic gold medalist. So she's the one to beat. Thank you, Mark. Nou, daar zijn ze het water in gedoken, de twee Nederlandse vrouwen en de zes andere finalisten. Goeie start van Kroon Jojo. De start is goed van Campbell. Maar dan komt Campbell onmiddellijk op stoom. Fors aan de leiding, Kate Campbell. Campbell zo sterk altijd op die eerste baan. En ziet er dan nog maar eens in te halen. En nu moet Kroon Jojo de aansluiting gaan vinden. Maar voorlopig ligt ze nog altijd op een derde à vierde plaats. Kuusström kan het niet bijbenen, Chromo with Jojo kan het niet bijbenen. Het wordt de wereldtitel voor Kate Campbell. It, it's weird to be striving your whole life to achieve something and then to have achieved it in under a minute. Campbell lijkt niet te achterhalen te zijn. Ik zou een kijk naar atleten die zeg maar, ook veel tegenslagen hebben gehad en het dan toch lukt. Nou, dat vind ik wel heel mooi. Dat is ook wel een hele mooie sport. De Nederlandse vrouwen worden afgetroffen hier. Ranomi heeft twee olympische She Ze have geen prove aan iedereen anyone. Geen wereldtitel voor Ranomi Tromawee Jojo, maar slechts brons. Stiekem ben ik gewoon heel blij met de brons. Uh... Goud zat er zeker niet in. Um... De tijd van Kromo Jojo is 53-42 en valt zwaar, zwaar, zwaar tegen. Ja, ik denk dat het toch wel uh, in heeft gehad dat ik na de spelen lange pauze heb genomen. Ik moet echt absoluut niet uh, vertrouwen in Aronomi gaan verliezen of zo, Want uh, het is echt uh, een fantastische atleet En uh, ik weet wat zij gedaan heeft in training. De 50 meters komen er nu pas aan. En... Ik denk dat met die voorbereiding misschien 50 meter, ja, het explosieve werk wel meer, uh, nou, misschien meer de zit. De spotlights gaan aan en op de grote schermen verschijnt het women's 50 meter freestyle. En we gaat staan op het blok. wie Jojo staat al klaar. Ja, ik dacht het is nu of nooit en uh, gewoon mijn eigen ding blijven doen. Uh, in de 50 kijk ik sowieso niet naar anderen. Als je bezig bent in de 50 met wat er om je heen gebeurt, ja, dan heb je de race al verloren. Waar gaat Kronwij Jojo? Misschien op weg naar een wereldtitel hier in Barcelona. De start is goed. ingedoken, heel lang onder water gezwommen. Laat Campbell niet te ver weglopen, zal het motto zijn van Kronwij Joyo. Ranomi uh, was echt beter uit de start. Ze zon, uh, echt een wereldstart. Ze heeft een lichte voorsprong ten opzichte van Campbell. En daarop had ze eigenlijk de voorsprong te pakken en uh, ergens uh, voorbij halverwege één keer geademd. Crommel Joyo, het zit erin. Cromobi Jojo gaat goed hoor. Chromie Jojo wordt dit de wereldtitel, daar ziet het wel naar uit. Chromelie Jojo wint! En uh, toen zo hard mogelijk gas uh, gegeven en uh, zo snel mogelijk aangetikt. Ja, Jojo! Ja! Wereldkampioen! Ja, dan duurt het duurt altijd een paar seconden voordat ik mijn naam zie. En dan is hier het kijken naar het scorebord, het zoeken naar de tijd in de klassering en dan de wetenschap. Het is binnen. Dit keer gelukkig een 1 erachter. En 24.05 is een schitterende tijd. Wat heb jij met 24.05? Ja, hetzelfde als vorig jaar, of niet? Ja. Het was ook de gouden tijd in Londen toen ze olympisch kampioen werd. Ja, ik heb ook even moeten wachten en nu eindelijk uh, kunnen exploderen en uh, dat is wel mooi. Je pak Campbell, dat moet ook wel lekker zijn na afgelopen week, denk ik. Campbell, geklopt! Ja, het is ontzettend fijn om te weten dat ik nog steeds uh, nou ja, kan zwemmen en geeft ook veel vertrouwen en uh, motivatie voor de komende jaren. Een einde van het tijdperk, heb ik het al genoemd. Met het uh, vertrek van Jacco Verharen naar Australië. Verlies het Nederlandse zwemmen zijn nou, is een kampioenenmaker. Australië is een zwemland bij uitstek. Uh, dat zit daar echt in de cultuur. Verharen kreeg al vaker aanbiedingen uit het buitenland. maar stond nooit open voor een vertrek. Voor Jacco is dit, is dit een absolute kans die hij moet grijpen. Een aanbieding uit Australië kon hij echter niet laten lopen. Ja, dat maakt me op dit moment een uh, gelukkig mens. Het is nu voor, voor het, in ieder geval het Nederlandse gedeelte van zijn carrière is dat zeker wel een einde. Het is wel een aderlating voor het Nederlandse zwemmen, absoluut. Wij hebben Cromo Jojo, zij hebben onder andere Kate Campbell. Als je ergens werkt en coacht, dan wil je dat diegene waarvoor je werkt, dat die wint. Tegelijkertijd is het zo dat uh, Ranomi zit in mijn hart. Ja, voor wie ben je nou? Als ik het uh, naast een Australische iemand anders gun, dan is het Ranomi. Gisteren brak Nederlands belangrijkste zwemster, Ranomi Cromovie Jojo met bondscoach Marcel Wouda. De breuk tussen Chromovie Jojo en uh, Marcel Wouda. Ze wil niet langer met hem samenwerken. Nou, het voelde niet uh, 100% perfect. Of op die 1%, als je dat die klik noemt, dat dat te, te weinig is, ja, dan, dan moet je als sporter ook wel op zoek gaan naar dat programma wat dat wel allemaal biedt. Nou, het zit meer in het persoonlijke vlak. Uh, het coachen qua, qua trainingsschema's. is dus eigenlijk alles perfect te gaan. Nou ja, als je het over een klik hebt met iemand, dan gaat het over van.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 Het zwemmen in een notendop. het zwemmen van 2013. Dan het laatste overzicht, het overzicht van uh, het mooie sportjaar 2013 voor velen. Uh, bijvoorbeeld voor haar die wij misschien ook wel de Eddie Merckx van het vrouwenwielrennen noemen. Een kannibaal die altijd overal en in alles wil uitblinken en vooral wil winnen. Marianne Vos, de vrouw die leeft voor het fietsen... en op twee wielen tot alles in staat lijkt. Vos voelt zich thuis op de weg, op de baan en zelfs op de mountainbike. Zo superieur is ze dat ze eigenlijk alleen maar kan verliezen. Bij die status verscheen Marianne Vos dit jaar... aan de start van het WK in Florence. Daar was ze niet de enige die tegen een torenhoge verwachting moest opboksen. Ook bij het tijdrijden was er een uitgesproken Nederlandse titelfavoriet. We gaan naar het WK rennen in Florence en wat een WK zit voor de oranje equipe. En dan kunnen we nu gaan aftellen. Ze was de torenhoge favoriet en ze maakte het waard ook. In Florence in Italië werd wielrenster Ellen van Dijk met overmacht wereldkampioen tijdrijden. Op het scherm was te zien dat Van Dijk op het eerste tussenpunt al een ruime voorsprong had genomen. Ja, Ellen is gewoon in hem En uh, wat dat betreft ook gewoon als je ziet naar na de rest van het jaar verdiensten het ook gewoon uh, dubbelend was. Ze heeft het roer omgegooid. Ze is ze gaan toeleggen op de weg. Niet meer op de baan gaan rijden. Ze heeft alles gezet op dit wereldkampioenschap. Ik wilde dit echt zo zo graag. Dat is gewoon niet leggen hoe graag ik dat wil. Hè? Hier rijdt Ellen van Dijk. Ik heb u al gezegd. Ze is goed, ze is supergoed. Ze wist wat ze wilde. Ja, er zit zoveel tijd en energie in. Je had een lat hooggelegd, die zei niks minder dan goud, wil ik. Ja, het is niet dat het zomaar even lukt. Uh... Ze wilde een werkwoord dat winnen inhield. En uh, ik hoop echt voor haar uh, dat het lukt. Dan uh, kunnen we mooi ik het uh, Wilhelmus gaan zingen. De dag van Ellen van Dijk, de dag dat alles klopte, zo lijkt het. Wat wel? Komt de titel er inderdaad aan. Als er niks geks gebeurt, geen pech, geen valpartij... dan wordt Ellen van Dijk de tweede Nederlandse wereldkampioen... tijdrijden in de geschiedenis. Twee keer had het koninkrijk der Nederlanden... met Leon Tien van Moorsel de wereldkampioen in huis. Dat was vroeger. Nu is het nu. Van Dijk ondertussen goed bezig als een stoomtrein, als een TGV rijdt ze door de straten van Florence. Ja, het is gewoon gaan en gaan en pijnlijden. En uh, of je zadel heen en weer schuif van voor naar achter. En uh, ik ging zwaarder rijden het was, het was echt niet mooi meer, maar dat maakt niet uit. Hartslag 190, 195. 210. In een mooie kadans en zitten. Zwaar verzet, dat kan ze aan. U kijkt naar een Nederlandse wereldkampioen. Ongelooflijk om te zien. 47 gemiddeld. Nog veel stukken harder door de stad dan je met de auto mag. Ellen van Dijk, de Nederlandse, 26 jaar uit, uit Harmelen. Hartstikke leuk voor dit mens. 24 seconden sneller dan de concurrentie. Ah, Jess Ellen, echt fantastisch. Prachtig gedaan, niet bezweken onder de rol. Kijk, dan. Kijk eens naar die ontlading bij Ellen van Dijk. Wat is ze er, er blij mee? Als het dan lukt, dan ja, dat is het gewoon een ontlading zo, zo groot. De ouders stonden toe te kijken. Ja, ze pinkt het traantje weg, zeker, hè? Zeker, nou. zeker wel. Ja, het was heel, even, heel veel emotie. Als het eruit komt, zeg maar, dat is het heel goed doet. we zo lang voor gewerkt hebben. Ja, dat is, dat is mooi. Je kan er niet zijn op dat moment. Ja, je ouders als eerste supporters voor het podium. Ja, dat is fantastisch. Die zijn er altijd voor. We krijgen een jubelmoment in de Nederlandse sport. We krijgen op deze dinsdagmiddag een wereldkampioenen. Bij de vrouwen in de tijdrit. Adel verplicht, he? heet dat. Marjane Vos, dus in de jacht op haar derde wereldtitel. De Vossenjacht is geopend, maar ja, wie moet die Vossenjacht leiden? We hebben twee Nederlandse vrouwen in de kopgroep. Anna van der Breggen. Van der Breggen zal zich helemaal gaan opofferen voor Vos. Dat zag je net al. Ze ging op kop rijden. Op dit moment rijdt ze een beetje achteraan in het groepje. Er waren een hoop sterke renters vandaag. En ze hebben het ons ontzettend moeilijk gemaakt. Daar ja. gaat Stevens. Het is ook echt haar enige kans, denk ik. We zien een aanval van Evelyn Stevens. Die gepareerd wordt gemakkelijk door... Zowel Van de Breggen als uh, Vos. Ja, we hebben daar denk ik goed op geanticipeerd door zelf dan niet te gek te doen. En te proberen met zoveel mogelijk uh, de finale in te gaan. En, uh... Geweldige kopgroep dus met de grote favorieten bij elkaar. Maar de allergrootste van de groten is natuurlijk Marianne Vos. Ja, en dan moet het zo meteen gaan gebeuren Marijn. Via Salviati is de slotklim met stukken van 16%. Ja, het is een spelletje. Uh... Maar je ziet nu dat Vos aanvalt. En daar, gaat, daar gaat Vos. Vos die versnelt. Dit is de beslissende demarrage. Dit kan niet anders. Doorrijden Marianne en neem dan alle risico in die afdaling. Hier hebben we op gewacht. Ja, Vos heeft nu een paar meters op die steile beklimming. Ik heb niet meer gedwijfeld, ik heb natuurlijk, je denkt niet omkijken, niet omkijken, maar je wilt toch af en toe het verschil zien. Maar Janne Vos heeft het hazenpad gekozen. Ja, het enige wat ze moet doen is overeind blijven. Ik zag ze ook niet echt dichterbij komen. Ja, dan kan ik me niet voorstellen dat het nog misgaat. Maar het is moeilijk inschatten en hier die laatste 1,3 kilometer vanaf de laatste bocht is, dus, uh, voelt dan ook nog heel ver. En dan mag je hier weer, net als vorig jaar, dan mag je weer een soort erenronde maken hier naar de finish. Hoe was dat? Ah, nou ja, dat is net als vorig jaar echt genieten. Daar zie ik de Nederlandse vlag met Vos erop. Ja, dit gaat ze niet meer uit handen geven. Ze gaat gewoon voor de tweede keer op rij wereldkampioen worden hier. Ah, en dan weer solo, dat is fantastisch. En daar is de buit binnen. Zij komt over de streep hier. De vrouw van wie iedereen verwachtte dat ze hier wereldkampioen gaat worden. Heeft het uiteindelijk gedaan. De afgelopen week, uh, ja, dan, dan rij je in het oranje. En dan denk je toch van ja, die regenboogtrui die wil ik toch weer aan. hadden Vos. Opnieuw wereldkampioen. Dus ja, dat is ontzettend motiverend en uh, ja, ik ben heel blij dat ik hem nog heb. Een prachtige blik in de ogen van Marianne Vos, moe gestreden. Goh, nou, ik heb uh, gerealiseerd dat het heel zwaar was, dat voornamelijk. Maar tevreden en blij. Maar het is natuurlijk heel mooi als je, als je gewoon een, een mooie koers kunt neerleggen. Gewacht, geanticipeerd en op de plek waar iedereen het verwachtte... met succes toegeslagen. Een prachtige overwinning voor Vos. Wat een geweldige overwinning hier, zeg. Marianne Vos, wat een mooi jaar was het voor haar... Goed, tot zover uh, onze uh, terugblik. De uh, samenvattingjes die u heeft gehoord van de diverse sporten werden gemaakt door Edwin Cornelissen. U hoort ze. Uh, de eind die zult u in 2014 nog heel veel horen. Morgen om te beginnen bijvoorbeeld om 10 uur. Uh, eerst melding ik kunnen nog even dat Harm van Veldhoven is ontslagen als trainer van KV Mechelen. Aanleiding uh, tot het ontslag is gebrek aan resultaten bij de Belgische eerste klasse die uh, 13e staat. Van Veldhoven was sinds 2012 in dienst bij Mechelen na zijn vertrek bij Roder JC. Dan Kirsten Wild, die heeft bij de NK baanwielrennen in Apeldoorn drie titels veroverd. Na de puntenkoers en de individuele achtervolging volgde vanavond het goud op het onderdeel Scratch. Wild klopte op de streep, ploeggenoten Amy Pieters, Jens Maurits en Wim pakken pakten het goud op de koppelkoers. Goed, dan zijn we nu echt klaar. Chris Keijnen zometeen met met het oog op morgen. Ik wens je nog een heel fijne avond. Dag. De Week van het AVRO Radiotheater. Vijf Nederlandse theaterstukken, net van de planken, nu al op de radio. Met zometeen De Passievrucht. Naar het boek van Karel Glastra van Loon. Een onvruchtbare man gaat op zoek naar de echte vader van zijn zoon. Ik had een zoon van 13. Die heb je toch nog steeds? Maar die blijkt niets van mij te zijn. Het eerste radiodrama, De Passievrucht. Zometeen tussen 12 en 2 in de week van het Avro Radiotheater. Op radio 1. Het nieuws van alle kanten.